Het is vier uur, moet met het NWS-journaal. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft van zijn eigen partij ANC... 48 uur de tijd gekregen om op te stappen, meldt staatsomroep SABC. Een anoniem ANC-lid heeft tegen psp Wortes gezegd... dat al is besloten Zuma per direct weg te sturen. Officiële verklaringen van de regeringspartij zijn er nog niet. De top van het ANC vergaderde 13 uur over het lot van de 75-jarige president... die al langer onder vuur ligt vanwege corruptie... Eind vorig jaar werd Zuma overvangen als partijleider door vicepresident Ramaphosa. Minister Zelstra heeft uitspraken van president Poetin onterecht als dreigend geïnterpreteerd. Dat zegt shell topman Van der Veer tegen de Volkskrant. Hij is de bron van Zelstra's verhaal dat Poetin op een bijeenkomst sprak over de uitbreiding van Rusland. De minister zei eerder dat hij Poetin zelf had horen spreken. Waarschijnlijk is er vandaag een kamerdebat over Zelstra's leugen.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 Bij een vrouw in de Amerikaanse staat Oregon zijn veertien wormen uit het oog verwijderd. Het gebeurde al in 2016, maar wetenschappers schrijven nu dat ze de eerste mens is die besmet raakte met een oogparasiet die vooral bij vee voorkomt. De vrouw had in 2016 paard gereden en gevist in een veerrijk plattelandsgebied. Na een week pijn haalde ze zelf een kleine doorzichtige worm uit haar oog. En dokters verwijderden nog eens dertien wormpjes. Daarna had ze verder geen klachten meer.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 Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht, het nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep, waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. We hebben het op dit moment over orgaandonatie en uh, misschien uh, kent u wel mensen die een orgaan gekregen hebben of uh, bent u misschien een nabestaande van een donor. Dan horen we graag uw verhaal. U kunt bellen naar 0800-1121 of een berichtje sturen naar de gratis Radio 1-app. Zoals ik al zei, we hebben het over orgaandonatie... naar aanleiding van de wet waar vandaag over wordt gestemd, de nieuwe donorwet. Want op dit moment staan er duizend mensen op een wachtlijst om een orgaan te ontvangen. We spraken net uh, Anjo. Anjo, welkom terug. Hallo, ja. Ja, je vertelde net je verhaal over het feit dat uh, jij bent een nabestaande van, uh, van iemand van een donor. Ja. En uh, Arjen hier in de studio, die uh, had eigenlijk een vraag... Ja? Ja, de Gango. Okay. Um, uh, Arno hier. Hoi. Um, ja, ik zit bijna ademloos naar jouw verhaal te luisteren. Dat is natuurlijk, ja, er yes. zitten veel heftige aspecten aan en dat interesseert me ook wel. Um, ik, en ik hoor jou een aantal uh, dingen zeggen. Uh, waardoor het mij nog niet helemaal duidelijk is waar voor jou um, de schoen wringt. Ik, ja, je begon je verhaal met dat op basis van een MRI-scan. Uh, eigenlijk gezegd werd: uw man is hersendood. Ik hoorde u. Uh, iets omschrijven als een lichaam dat dan helemaal wordt leeggehaald. Hè? Dat, dat, dat, dat bracht bij mij ook een beetje een verveeld gevoel. Dus, dus kun, je, kun je daar misschien nog... En, en, oh ja, en ik heb je duidelijk horen vertellen dat na speurwerk... voor jouw gevoel um, uh, in de wetgeving um, ja, de zaken niet voldoende goed omschreven zijn. Hè? Of, of eigenlijk onwaar, hè? dat is ook wat je zei. Uh, is het het hele palet wat, wat voor jou maakt dat, dat dit een no-go uh, is geworden? Of kun je, daar, kun je daar nog iets meer over vertellen? Hè? Wat zit er niet goed? Voor jou? Uh, ja, uh, uh, uh, het meest centrale is dat ik mijzelf niet beseft heb, ondanks dat ik decennia in de zorg werkte en zelfs betrokken was bij, bij het hele uh, verhaal van organonatie, dat ik uh, uiteindelijk niet bij het sterfsproces ben geweest van, van mijn man. Ik heb afscheid genomen van een slapend lichaam. Ik weet inmiddels dat, dat het niet een moment is... maar dat het een proces is waarin het lichaam uh, ja, zeg maar langzaam uh, sterft... als terminaalverpleegkundige, Dat zijn gewoon hele heilige momenten. Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Ik heb me dat niet gerealiseerd. Dat is mij ook niet verteld. Uh, er is mij ook niet verteld... terwijl ik dat misschien vanuit professie wel had moeten weten... dat uh, die onderzoeken... Uh, waaraan zo'n patiënt onderworpen wordt, dat die ontzettend heftig zijn. Kunt u een voorbeeld uh, noemen? En... Welk onderzoek doelt u bijvoorbeeld op? Benieuwd, hè? Ja, dan ga ik in details treden. Ik weet niet of, of dat de bedoeling is van, deze, van dit interview. Nou, een klein detail uh, want... mag, maar uh, tenzij nou ja, het heel naar is. Uh, u moet zich natuurlijk wel uh, prettig bij voelen. Ja, het, het, het gaat niet zozeer om, om, om, om mij, maar dan wel om de luisteraars. Want ik ben niet voor of tegen organonatie, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Organonatie kan iets heel moois zijn wanneer mensen goed worden voorlicht, en wanneer de overheid betere voorlichting geeft. En niet eenzijdige voorlichting die alsmaar belicht is... vanuit de groeiende wachtlijsten en de zieke mensen. Ja. Uh, Anjo, ik zie dat ja. Janneke heel graag wil reageren. Ja. We komen zo ja. bij je terug hoor, Janneke. Het gaat denk ja. ik over de communicatie en de ja. voorlichting. Ja, ik wil straks natuurlijk heel graag ook ingaan hè, op dat stervensproces... wat je op deze manier hebt beleefd. En dat ik ook hè, aan de luisteraar kan vertellen hoe dat gaat... hoe hersendood wordt vastgesteld. En dat iemand dan ook echt is overleden... Hè, op het moment dat die hersendood is vastgesteld. Ja. Dat ten eerste. Maar verder, ja, ik, dat is heel spijtig... als je dan op zo'n moment niet de juiste voorlichting krijgt... En ik denk wel dat het juist de taak is van de transplantatiecoördinatoren... ook artsen in ziekenhuizen... om op dat moment mensen heel goed te beschrijven... hoe de donatieprocedure verder zal verlopen. He, ook dat ze weten dat het lichaam inderdaad nog warm is... omdat de beademingsmachine nog aanstaat. Dat iemand wel is overleden, maar dat de organen nog worden gecirculeerd... omdat de beademingsmachine uh, nog eens niet is eens uitgeschakeld... Dat is iets heel belangrijks om zich goed te realiseren, maar ook welke onderzoeken worden gedaan. En ik denk wel dat het in deze tijd ook zo is dat mensen daar ook bij aanwezig mogen of kunnen zijn als zij dat uh, aankunnen. He, dus juist die, die voorlichting, daar wordt enorm op ingezet. En ik hoop ook dat dat uh, op, ja, op de goede manier gebeurt en heel spijtig als dat niet uh, zo is gebeurd met jou. Ja, want Anjo, ik begrijp maar... dat in de voorlichting zat het met name dat het eenzijdig, eenzijdige voorlichting was. Nou, als ik het heb over eenzijdige voorlichting... dan heb ik het over voorlichting vanuit de overheid, vanuit de campagnevoering. Okay. Maar om even in te haken op wat Janneke zegt... Janneke, uh, uh, jij, jij stelt hersendood gelijk aan de dood... Ja. En ik denk dat, dat, dat daar een denkfout zit. Een, een, iemand die hersendood is, is niet dood. Iemand die dood is, is overleden, functioneert helemaal niet meer. En koelt af en wordt stijf. Maar iemand die hersendood is, betekent dat die hersenen dusdanig beschadigd zijn. Dat de prognose in faust is. En, maar dat bete dat er, Wat betekent in Sorry, dat de, dat de, uh, dat de prognose uh, slecht is. Dus slecht aflopend is. In de zin uh, van uh, slecht aflopend, er is nog hoop aan het eind. Er zou eventueel nee, nog hoop niet. kunnen zijn. Helemaal niks. Dus hersendood houdt nee, kijk, wel in, in dat het per definitie nooit meer goed komt. Ja, dat, dat is wat de medici zeggen. En er zijn uiteraard heel veel verhalen die te rond gaan... waarbij verklaren alsnog... Uh, herstellen. Er zijn verklaarde zwangere vrouwen... die vier maanden doorbehandeld worden aan een beademingsmachine en uiteindelijk nog een kind waren. Dus iemand die overleden is, kan geen kind waren. Dus voor mij is het gewoon heel belangrijk... dat het verschil tussen hersendood en dood... dat het uit elkaar getrokken wordt. Iemand die hersendood is... heeft het dusdanige ernstige beschadigingen van de hersenen... Dat, of de hersenstam dat die niet meer functioneren. En die hersenen sturen ademhaling aan... en daarom moet zo'n patiënt aan een beademingsmachine. Maar verder plast en toet zo'n patiënt... en krijgt voeding en transpireert... en verder functioneert alles nog. Hoe werkt dat, uh, Janneke? Niet? Dat de hersenen niet meer werken... maar dat de rest van het lichaam eigenlijk nog... op een bepaalde manier wel doorgaat? Ja, op het moment dat iemand inderdaad, hè, wat jij schetst, zo'n invouwste prognose heeft... dus eigenlijk niet meer verder te behandelen is... dat is het moment dat de arts nagaat van is iemand hersendood. En daar komen verschillende artsen bij, uh, bij kijken. Dus dat gaat vooral om neurologen die dan testen of er reflexen zijn. Hè, of er hersenreflexen zijn. Die zijn afwezig... Vervolgens wordt er een hersenfilmpje gemaakt... of er wordt gekeken of er nog bloedvoorziening is in de hersenen. Die is afwezig. Als laatste test wordt inderdaad, en dat schets jij ook... wordt gekeken of iemand nog zelfstandig kan ademen. Dat kan niet. Iemand ademt niet. Op dat moment, en dat is heel zorgvuldig vastgelegd in de wet... wordt hersendood vastgesteld. En die tijd wordt ook beschreven, bijvoorbeeld in alle overlijdenspapieren. Iemand is overleden. De reden waarom het lichaam nog warm is en waarom iemand nog plast... en dat er nog bloeddruk is, is omdat de beademingsmachine nog niet wordt afgekoppeld. En in die situatie gaat iemand ook naar de operatiekamer. Dus iemand is overleden, maar inderdaad nog met bloeddruk en iemand plast nog. Dus vandaar dat het zo belangrijk is dat die voorlichting daar is... dat mensen ook geloven dat, dat hun partner... of of zo'n hersendood is en is overleden. Want ja, er is nog nooit iemand wakker geworden. Ik denk dat het begrip coma en hersendood... veel door elkaar gehaald wordt. Meer nog dan dood en hersendood. Want wat jij stelt is dat op het moment dat iemand hersendood is... dan, zou, dan kan iemand ook niet meer zelf ademen dat gebeurt alleen nog bij die persoon omdat er een apparaat aan zit. Ja, het is echt een onherstelbaar verlies. Je, je moet het zien, je, je hersenen zijn je, de computer van je, van je lijf de aansturing. En uh, op het moment dat dat uitvalt en er is geen beademingsbuis... dan ademt iemand niet, dus zal ook het hart ermee stoppen. Ja. ja. Anjo, als je dat zo hoort, hm. is dit dan een punt... Um, waar, nou ja, waar altijd discussie over zal blijven bestaan... Ik zou het zo fijn vinden wanneer die discussie opgelost zou worden... en dat de term overleden gewoon niet meer gebruikt zou worden. Het is Een patiënt is niet overleden. De hersenen zijn dood of stervende, Maar een patiënt zit in het stervensproces op het moment dat hersendood verklaard is. De patiënt is niet overleden. Dat, dat, dat, dat is ook de oneerlijke voorlichting die telkens plaatsvindt. Want in mijn omgeving uiteraard word ik best wel vaak benaderd... En dan zeggen mensen, ja maar het maakt toch niet uit, want mijn partner is er niet meer. Dus die organen die kunnen dan toch een goed doel geven. En dan, ja hoezo is jouw partner er niet meer? Die is wel heel ernstig ziek en die zal misschien nooit meer wakker worden. Maar jouw partner is nog niet overleden. Maar even voor de duidelijkheid, want ik, vroeg net, ik stelde aan Janneke net dezelfde vraag... als iemand hersendood is, dan kan iemand dus niet meer ademhalen. Zou dat betekenen dat jij zegt dat als iemand hersendood is... dat iemand die mogelijkheid nog wel heeft? Nee, iemand die hersendood is, kan niet meer ademhalen. Dat okay. klopt wat Janneke zegt. Oké, okay, dus dat hebben we helder. Die... Ja. ja. ja. Oké, okay. en of iemand uh, dat dan als punt van dood uh, of van overlijden neemt of niet, daar is dan discussie over? Ja, ja daar dat, dat, dat is op dit moment een discussie over. En die, die ja, nou voor u niet, maar als over... ik hem hier zo hoor... dan ja. bent u het oneens met Janneke, dus ja. dan kunnen we vaststellen... dat er ja. een discussie is. Oké, okay, heel duidelijk. Ja. Goed, ja. Uh, we gaan het hier zo meteen verder over hebben. En ook Arjen, we gaan uh, naar jouw verhaal luisteren... want we zijn ook erg benieuwd hoe het is om aan de andere kant te staan. Uh, maar uh, voordat we dat gaan doen, dan gaan we eerst luisteren naar muziek. Oh, my God.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 done. Dat waren de Pet Shop Boys met Suburbia. Kent u iemand die een orgaan nodig had? Of bent u misschien een nabestaande van een donor? Vindt u dat er genoeg informatie beschikbaar is? Of juist helemaal niet? We horen graag van u. Bel naar 0800-1121. Of stuur me richtje naar de gratis Radio 1-app. Arjen, we hebben het al een paar keer genoemd. Jij bent uh, een ontvanger van een orgaan dubbele longtransplantatie uh, heb ik begrepen. Hoe vind jij het om um, ja, dit verhaal van Anjo zo te horen? Dat lijkt me toch een beetje gek... Nou, gek niet. Um, ik vind het een indrukwekkend verhaal en ik luister ademloos. En ik begrijp uh, ook zonder meer dat dit een, een heel uh, uh, persoonlijk uh, verhaal is... Wat, wat, wat op zichzelf staat en uh, alle respect verdient. He, dus daar, en en ja, je vraagt of dat voor mij gek is. Kijk, ik zit natuurlijk totaal aan de andere kant. Um, en ik kan hier uh, um, natuurlijk een jubelend verhaal houden over hoe geweldig het is... Uh, en en dat, dat verhaal is het ook. Want ik leef dankzij uh, iemand... Uh, of de nabestaande van die iemand... die besloot om de organen te geven. Dat zou zijn dame. Je ja, krijgt in Nederland niet veel te weten over de donor. Want het is allemaal netjes beschermd. Uh, maar het was een, een, een vrouw van mijn leeftijd toen. Ik ben nu 50 En het is allemaal gebeurd toen ik 36 was. Uh, ja, en voor mij was het een, een levensreddend orgaan. He, mijn, ik heb, ben geboren met thai slijmziekte. Uh, een erfelijke aandoening... Uh, die er op termijn uh, toe leidt dat de longconditie achteruit gaat door chronische luchtweginfecties. En daar is veel tegen te doen om dat tegen te houden. Uh, maar uiteindelijk overlijdt nou, pak een beetje 90% van de mensen met thuislijmziekte aan longlijden. En als je longen niet goed meer zijn, dan kun je niet goed ademen. dan is je gaswisseling in gevaar en sterf je. Uh, en een longtransplantatie is dan het ultieme middel om dat te voorkomen. En in alle eerlijkheid, dat lukt soms wat beter en soms wat minder goed. Maar ik heb eigenlijk alles gekregen wat we voor ogen hadden... naast een levensverlenging. Dat is feitelijk nu al heel ruim aan de hand. Ik leef alweer bijna 14 jaar, of ruim 14 jaar inmiddels... met deze donerlongen, dankzij deze donerlongen. En nou, ik zal niet zeggen dat ik een leven als kastplant had... Maar um, je zou kunnen zeggen, in die tijd kwam uh, de computer uh, op. Hè. In 1996 had ik mijn eerste Windows-computer. Nou, Die kun je ook in slechte conditie nog wel bedienen. Um, maar het hele leven van mij stond in het kader van mij in leven houden. Met medicatie, met slapen, uh, et cetera. En nou, nog drie maanden na de longtransplantatie ging ik aan het werk. Ik wilde dat heel graag. Um, en uh, inmiddels uh, heb ik een gezin. Mijn dochter is er dankzij een donor. Hè. Als ik dat zo uh, zou kunnen brengen, dan doe ik dat ook. Um, uh, getrouwd uh, en uitdagend werk. Dus ik moet zeggen dat, dat ik vol in het leven sta... en dat wat aan de late kant. Hè. Ik ben eigenlijk op de arbeidsmarkt ben ik misschien pas 25... Um, en als je het hebt over uh, mijn jonge pubergeest... die uh, kwam op de 36e ook nog eens een keertje uitzetten. Ja, wat, laten we nog heel eventjes teruggaan. Want wanneer merkte je... het gaat gewoon niet meer bij mijn eigen longen? Ja, het wonderlijke is dat dat al vanaf mijn veertiende ongeveer gebeurde. Want um, uh, in die... die ja, Puberteitsperiode zie je vaker bij mensen met Thaislijmziekte dat het hele lichaam wil natuurlijk veranderen. Dat kost energie. En die chronische luchtweginfecties kosten ook energie. Dus ik merkte dat het aan het schuiven was. Uh, ik lag ongeveer een half jaar per jaar in het ziekenhuis uh, voor behandeling. En uh, het was juist in die puberteitsperiode dat ik dacht, van nou, we moesten maar eens aan het testament beginnen. En welke muziek uh, wil ik laten klinken. Toen uh, dus... dacht je al van het einde zou wel eens snel kunnen komen. Ja, en het was ook niet. niet... Onrealistisch, ik lag uh, vaak in Utrecht in een ziekenhuis waar meer mensen met uh, deze aandoening behandeld worden. En um, nou, ik heb zeker uh, 30 medepatiënten die ook mijn vrienden waren, uh, naar het graf gedragen. En uh, ja, dus, dus de gedachte dat mij dat zou overkomen, die, die was nauwelijks weg te houden. Ja, ja, en toen kwam je op de lijst? Ja, daar ging er wel wat aan vooraf, want uh, na mijn puberteit rond 21 stabiliseerde mijn aandoening. Heel wonderlijk hoor, want dat zie je niet zo heel veel, maar goed, mij overkwam dat. En heb ik nog een jaar of tien redelijk uh, stabiel, weliswaar op heel laag niveau uh, kunnen leven. Betekent dat stabiel dat je ook toen zes maanden per jaar in het ziekenhuis lag? Nee, dat was minder. Het, was, het, uh, ja, dat termijn, maar het fluctueerde veel minder. Dus het was een periode waarin de luchtweginfecties redelijk onder controle waren. Uh, nou, ik maar twee keer per jaar een pakketen, een week of twee hoefde te worden opgenomen. Uh, en dus een soort leven leiden thuis en ik zeg een soort, omdat ik wilde natuurlijk wel meer dan ik kon... maar die stabiliteit bracht wel dat ik alleen kon gaan wonen... bijvoorbeeld met, met de nodige zorg daaromheen, uiteraard. Ja, want de moeite met je longen bleef, ademhalen... bleef ingewikkeld, vermoeidheid bleef? Ja, kijk, die longen waren voor 75 al kapot. Hè, dus ja. dat betekent dat, dat dat deel niet meer gebruikt kan worden... Uh, voor het inademen van zuurstof en het afstaan van kooldioxide. want dat doen longen. Uh, dus lichamelijke inspanning was voor mij een no-go bijna. Als ik een trap deed, dan stond ik boven weer tien minuten uit te heigen. En uh, wat ze in de zorg zo mooi de algemeen dagelijkse handelingen noemen... oftewel uh, uh, wakker worden, opstaan, uh, eten, wassen... Uh, dat, dat was mijn uh, lichaamsarbeid van de dag wel zo'n beetje. Dus dat was allemaal heel schriel, maar goed, ik kwam uit een hele onrustige periode. En die stabiliteit zorgde er in ieder geval voor dat er wat rust ontstond. Ja. He, dus dat heeft nog een, een jaar of 10, 12 geduurd. Maar uiteindelijk um, is inderdaad door mijn arts uh, het gesprek geopend van, goh Arjan, hè, je bent wel heel lang stabiel. Uh, maar toch, als we terugkijken naar 10 jaar geleden en naar nu kijken, dan zien we dat, dat we dan ook wat achteruitgang zien. En uh, het is goed om na te denken of jij een longtransplantatie zou willen ondergaan. Um, dus, dus, en die vraag kwam rond mijn 34ste. Uh, daar moest ik ook echt wel even over nadenken, want Um, ja, mijn leven werd natuurlijk gekenmerkt door um, een leven... waar al heel, op heel jonge leeftijd de dood een rol ging spelen. He. Ik werd gedwongen daarover na te denken. Ik had daar ook in het begin verheven ideeën over. De reïncarnatie leek me wel wat. Um, uh, dus, dus dood, het was geen vriend, maar het was, ja, het was wel een bekende voor me. Dus op het moment dat ik een longtransportatie aangeboden kreeg... He, het is geen winkel, hoor, maar... Het het, het, het was natuurlijk een, een optie om over na te denken. Daar um, heb ik ook wel even nagedacht, wil ik dat dan ook? He, want ik, ik zag aankomen dat dat uh, een hele hoop met zich mee zou brengen. Uh, ook veel onderzoek om te kijken of ik uh, slecht genoeg was... of ik niet nog te goed was. Uh, dat soort criteria worden dan ook bekeken. Uh, maar uiteindelijk heb ik zeker uh, uh, niet in de laatste plaats... omdat uh, mijn hormoonhuishouding danig in de war was... dankzij een nieuwe liefde... Um, er ben ik er vol voor gegaan, en, en zoals je eigenlijk net zei, op de wachtlijst terechtgekomen. Ja, ja, wat je zei, um, ik heb er nog wel een tijdje over na moeten denken, ook omdat ik misschien te horen zou krijgen dat ik nog misschien wat goed was. Was het ook een beetje bang voor teleurstelling... dat het bijvoorbeeld niet aan zou slaan? Je hoort ook wel dat organen bijvoorbeeld niet geaccepteerd worden door het lichaam. Dat lijken me ook allemaal dingen waar je dan rekening mee houdt. Ja, dat soort daar zaken gingen ook door mijn hoofd. Maar de grap is dat ik die gelegenheid kennelijk ook had. En ik zal dat toelichten. Er kwam een opname, eigenlijk in die periode van nadenken... waarin ik heel erg benauwd was... En ik herinner me nog als de dag van gisteren... dat er een moment was dat ik zo benauwd voelde... dat ik dacht van, ja, maar dit wil ik niet. Ik wil verder, ik wil niet dood. En het, ja, je zou kunnen zeggen dat de knop omging. Uh, maar, ja, het ultieme overlevingsinstinct wat we mensen, als mensen nou een keer hebben... En, en wat volgens mij ook goed is... <laughs> uh, die, die bracht mij uh, plotseling eigenlijk het licht in de ogen. En, uh, um, en ik dacht, ja, ik ga dus voor die longtransportatie... want ik wil niet dood. Ja, en zo kwam je op de wachtlijst? Ja. Hoe lang heb je moeten wachten? Nou Ja, relatief kort uh, in die periode. Uh, want men schetste dat... Uh, well, kijk, uh, voor de goede orde, longen uh, worden getransplanteerd... op basis van twee criteria. De bloedgroep moet er in orde zijn. En uh, ik ben niet zo groot, dus het moeten ook geen longen zijn... van iemand van 2,5 meter, moet want dan past dat, dat niet. Ja. Um, en, dus je kunt met, met die gegevens een inschatting maken... op basis van de statistiek. En men dacht dat ik wel drie jaar zou moeten wachten... Um, nou, vandaag de dag is dat uh, weinig, want het is alleen maar opgelopen die wachttijd. Maar ik heb uiteindelijk 15 maanden uh, moeten wachten. Uh, en dat is toch wel lang hoor, want uh, ik kreeg ook griep in die periode. Uh, en er waren meerdere momenten dat ik uh, thuis op mijn traplift zat en dacht van nou, dit gaat het uh, niet meer worden, ik, uh, ik ga dit niet halen. Nee, nee. Maar je haalde het wel, want na 15 maanden kreeg je te horen, er zijn longen voor jou gevonden. Ja, dat, is ook precies de woorden, dat zijn ook precies de woorden die mijn arts sprak. Ik werd thuis gebeld, we hadden net de spruiten op. En uh, mijn arts zei, Arjan, we hebben longen voor je. He, en um, nou ja, je weet, of wij wees, wisten, dat dat niets anders betekende... dan dat ik opgetrommeld word. He, we hoorden de ambulance intussen al komen om mij op te halen... en mijn, uh, mijn vriendin... Um, maar wij weten ook, wisten ook dat uh, in het proces nog meerdere beslismomenten zijn. Hè? En daar heeft uh, mevrouw net ook al iets over gezegd. Uh, als een orgaan eenmaal uitgenomen wordt, uh, ziet men het ook pas visueel. Er dus kunnen allemaal momenten zijn waarop het uitnameteam besluit... om het orgaan toch niet um, te gebruiken. Maar even voor het plaatje. Jij had net je spruitjes op. Juist. Jij wordt gebeld door de dokter en je hoorde al de ambulances aankomen. Ja, dat is dus. Dus zij hadden al de ambulances gebeld. Had jij een koffertje klaarstaan? Was je enigszins voorbereid op het moment dat dit zou gaan gebeuren? Nou ja, niet per se. Kijk, op het moment dat ik op de wachtlijst kwam, brak natuurlijk een week of twee weken aan van alertheid. Als oh, kunnen bellen. Um, maar daar wen je toch aan. En het leven neemt weer gewoon zijn alle dag. Dus um, ja, het is niet zo dat ik daar met die spruiten zat. Van nou, bij elke hap kan dat telefoontje komen. Dus, dus zo niet. Maar ik merkte wel dat de adrenaline in één keer door mijn lichaam spoelt. Uh, uh, ik pleegde twee telefoontjes. We hadden een een telefooncirkeltje uh, uh, georganiseerd. Dus ik belde alleen mijn ouders en mijn beste vrienden. Uh, ik weet dat ik de thermostaat laag draaide en de achterdeur op slot deed. En uh, toen was het een kwestie van op de brancard. En ja, ik heb geen koffertje nodig, want ik ga gewoon de molen in. Uh, en mijn vrouw die, uh, uh, nou, die nam, geloof ik, een tasje mee met één onderbroek. Die dacht: we zien het allemaal wel. Yeah. Dus, dus dat, ja, we, we gaven ons over aan de situatie. Het klinkt alsof je een beetje gelaten was. Ja, ik was wel gelaten. Want mensen zeggen wel eens, oh, was dat niet heel spannend? En uh, ja, ik moet zeggen dat ik, het, uh, dat ik het allemaal... Kijk, die adrenaline zorgde wel voor dat het alle kanten opging in mijn brein. En ik trilde ontzettend. Maar goed, ook adrenaline kent een einde. Dus na een uur begon het wat te, te kalmeren. Uh, en ik weet dat op het moment dat ik de operatiekamer ingereden werd... althans, de, de, de, de, de voorhof... Uh, dan, uh, uh, ja, dat is het moment dat je afscheid neemt van je familie. Um, en dat vragen mensen ook nog wel eens van: hoe was dat moment? Ja, dat was gewoon even, toedele uh, toedeledokie. En ik ging met volkomen rustig die, die oké. OK en ik uh, kan het niet anders zeggen. Ja, we gaan uh, zo meteen verder praten. Ja, Janneke, ik wil, jij steekt je hand op. En ik wilde al naar jou toe gaan. Want jij weet wat er gebeurt net voordat de dokter het telefoontje pleegt: we hebben longen. Ja, dat klopt. En het is natuurlijk zo, ik ken ook. Uh... De donorsituatie, want als transplantatiecoördinator... een beetje een vreemde benaming, maar wij staan vooral aan de donorzijde. Ja. Hè? Dus wij spreken ook met de nabestaanden. Um, waar ik zo benieuwd naar ben, als ik jouw verhaal hoor... want het lijkt toch wel echt een periode van, uh, van overleven. Hè? Dus ik ben ook heel blij dat juist mensen zoals jij geholpen worden... met een uh, transplantatie. Maar na zo'n hele overlevingsperiode, wat is dan het moment... dat jij je ook realiseert van, hé, hey, er is ook een hele... Ja, een donor bij betrokken en ook een, een familie. Wat was dat moment? Wanneer kom je daaraan toe? Ja, ik vind het heel mooi wat je als laatste zegt. Want um, wanneer kom je daaraan toe? Alles was er bij mij al jaren opgericht om mijn leven te blijven. En die operatie, die, ja, daar verheugde ik me ook niet op... Dus het het was een mindset, denk ik. ik. Ik moest daar doorheen zien te komen. En dan zit op de achtergrond altijd het idee... dat ergens in Nederland op dat moment een donor is met nabestaanden... en een verschrikkelijke situatie daarvoor. Maar qua emoties kon dat er niet goed bij. Dat, dat, dat ging bij mij in ieder geval niet samen... Um, wanneer dat pas wel kwam... Uh, was eigenlijk um, een aantal weken na de transplantatie. Ik heb uh, nog last gehad van een forse complicatie die levensbedreigend was. Dus ook toen bleef het overleven. Um, uh, bovendien uh, de medicatie die ik kreeg. Ja, je bent nog net niet toxisch, maar het, het gaat echt alle kanten op. Ik zag ze letterlijk vliegen, dus dat allemaal deel van het spelletje. Maar uh, pas toen ik naar huis ging... en ik voor het eerst fietste in een jaar of twintig... Uh, toen... Ja, zeg ik wel eens. Ontlook het wonder zich. En daar zat ook direct de gedachte aan gekoppeld. Uh, hoe bijzonder het is dat iemand zelf of de nabestaanden. tot dit besluit kwamen. En het was ook dat moment dat zowel mijn vrouw als ik. Uh, een brief schreven. Want dat is de mogelijkheid mm -hmm. die we aangeboden krijgen. om uiteindelijk een geanonimiseerde brief te sturen naar de nabestaanden. Uh, nou ja, en ik heb daarin. Uh, proberen uit te leggen wat dit voor mij betekent... Uh, zonder um, ja, eraan te komen dat het voor hun tegenovergesteld is. Ja. Maar ook wel in het besef dat ik wist uh, dat nabestaanden ook steun kunnen hebben... Uh, aan een succesvol um, ja, herbruiken van organen van hun dierbaren. Uh, en mevrouw deed hetzelfde, maar dan vanuit haar perspectief... wat natuurlijk echt anders is, uh, dat zij haar uh, ja, best wel leuke mannen had... <laughs> He, en, en, um, en, en, en voor mij was het daarmee wel afgesloten. Want um, er wordt ook wel eens gevraagd: heb je nog geprobeerd contact te zoeken? Of, of, um, nou, de, de wetgever heeft besloten om dat uh, goed te regelen. Maar we kunnen natuurlijk via internet ook wel googlen en, en op zoek gaan. Um, ik heb dat nooit gewild, uh, omdat ik ook een beetje bang ben uh, om, te, om te horen wat ik niet horen wil. He, en dan zeg ik mm. altijd maar met een knipoog als het een. Een crimineel is geweest. Hoe leuk vind ik het dan nog? Hè? En, uh, ik zie dit als een gift van iemand. Uh, en die gift die, uh, ja, die, die kan ik eigenlijk niet beter gebruiken. Da ook dankzij allerlei factoren waar ik natuurlijk geen invloed op heb. Uh, dus dat cadeau neem ik dan heel graag anoniem aan. En probeer ik nu uh, volgens mijn eigen filosofie in te zetten voor een leven wat ook nog wat toevoegt... Aan, aan mezelf, maar ook aan de samenleving. Dat is althans ja. dan een beetje mijn manier van leven. Dus dat, daarmee probeer ik die dankbaarheid eigenlijk ook te uiten. Ja, en ik vind het heel goed van jou om te horen... dat je uiteindelijk in staat was om, uh, om zo'n bedankbrief te schrijven. En ik weet ook niet of jij dat uh, weet... maar ongeveer zes tot acht weken na een donatieprocedure... nemen wij contact op met de nabestaanden. Dan geven we ook door, hè, Van het is een, inderdaad een man. Uh, nou, jij ja, was 36 jaar, maar het is een man van 35 tot 40 jaar... En hij heeft longen gekregen. En dat we ook weten van dat mensen niet altijd in staat zijn... om op dat moment hun dankbaarheid te tonen. Dus als transportatiecoördinator noemen wij ook die dankbaarheid... namens de ontvangers. Ik weet niet of jij dat ook verteld is. Ja, dat, ik wist dat. Ja, En, okay. en um, ik denk dat, dat de brief die wij stuurden of bij de brieven dan iets toevoegen als het gaat om het gevoelsniveau. Hè? Ja. Dat klinkt een beetje plastisch, maar... Um, de beleving van, van deze schenking konden wij natuurlijk als geen ander opschrijven. Ja. Wat dat voor ons betekende. En, uh, en heel soms uh, bekruip ik nog wel eens het idee van... Goh, hoe zou ik nu met ze gaan? En goh, ze zouden eens moeten weten dat ik nu ook een, een dochter heb. En um, ja, mijn dochter zelf zegt ook heel soms... pa, als jij uh, die longtopsstaat niet had gehad, was ik er dan wel geweest? Nou, dat ja. zijn heel bijzondere gesprekjes. Nou, en ook goed dat je het hier uh, vertelt... want het is natuurlijk een, uh, een verhaal wat meer mensen hebben meegemaakt. He, wat we natuurlijk nooit zo persoonlijk één op één kunnen vertellen. Nee, nee. En, en, en voor mij zat er ook wel wat... wat uh, ik, had, ik werd ook wel wat door morele uh, overwegingen uh, gezet tot die brief. Omdat um, het, uh, het is niet logisch dat je organen doneert. Ik, vind, ik, ik, ik snap als mensen het zo ervaren... maar je kunt niet uh, verklaren dat iedereen dat zou moeten doen. Um, dus uh, ja, ik, ik vind dat het ook wel een kleine moeite is voor mij... om die dankbaarheid dan op papier te zetten. Nou uh, ben ik gelukkig niet heel erg gehandicat als het om, om schrijven en verwoorden gaat. Uh, dus dat was voor mij ook wel een reden om, uh, om dat te doen. Janneke, wat is de reden dat uh, de overheid voor heeft gekozen... dat donors volgens mij bijna per definitie anoniem zijn? Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat het heel mooi is... om later nog eens te zien van wow, dat is dus... Hè, daar heeft degene die ik lief had, maar die is overleden... heeft daar wel voor kunnen zorgen. Ja, ja het heeft uh, ook wel te maken met, met het belang wat mensen hebben. om dit Wanneer je dit anoniem doet, hè, dan kun je er ook niks voor terugverlangen. Hmm. En wat je ook wil voorkomen is dat er iets als commercie tussen zit... of, of andere dwang, drang. Of, ja, je kunt je van alles bedenken, maar ook dat het wel... Kan tegenvallen, hè? dat schetste jij ook: van als jij weet dat jouw donor een crimineel was, maar andersom ook, als, jou, als de nabestaanden zouden weten wat jouw levensstijl is, die misschien niet helemaal overeenkomt hoe jij dat voor je zou zien, dan kan het ook nog eens heel erg tegenvallen. En die praktijk is er ook, hè? want dankzij internet komen we ook gewoon zelf een heel eind, als je echt wil. Uh, en ik weet van de situatie, het is denk ik ook alweer een jaar of tien geleden... dat nabestaanden moeite hadden met een ontvanger... Uh, die de housecreen in dook en daar uh, zijn nachten doorbracht. Uh, en ja, de vraag is of je als wetgever dat moet mogelijk maken. Ja, want daar hebben we ook een vraag over gekregen um, op de Radio 1-app. Kan je bepalen of organen bij goede tussen aanhalingstekens mensen terechtkomen? Janneke? nee, nee dat kan niet. Het is eurotransplant die uiteindelijk bepaalt... en daar is een matching systeem voor wie het meest recht heeft... op dit orgaan wat ook het beste past. Ja. En uh, daar worden dit soort dingen niet in meegenomen... wat de persoonlijke voorkeur is. Nee, nee. dus dat is uiteindelijk een dokter ergens die, uh, die dat bepaalt. Het is eurotransplant. Ja. Ja. En de dokter die uiteindelijk besluit dat de longen geschikt zijn voor uh, Ja. En ook dat Arjan. iemand geschikt is om, donor, uh, om orgaan... Um hoe zeg je dat, ontvanger te worden ook. Ik neem aan ja, dat als ja. een dokter ziet dat iemand inderdaad alleen maar drinkt... en pillen slikt, dat iemand dan minder snel op de lijst komt. Nou ja, daar weet Arjan denk ik alles van, hè, hoe Het ja, is natuurlijk een, een dooddoener, maar, maar feitelijk uh, wordt je geacht niet te roken. Ja. Uh, als je op een wachtlijst staat voor longtransplantatie... en er is ook commitment om dat erna niet te gaan doen. Nee. Uh, de grap is dat ze dat ook in het bloed kunnen controleren. Eén uh, keer was mijn NO-waarde, dus de... de, de ik heb naar daar doet er niet over toe of het co denk ik dat het was uh, maar in ieder geval toen werd ook de vraag gesteld god het is toch niet zo dat je een cheque had opgestoken ja, dat was een beetje gek maar om even aan te geven dat ja dat wordt ja dat, dat hoor je niet te doen tegelijkertijd een arts heeft iemand niet aan een lijntje dus nee. ja daar zullen best ook wel uitwassen zijn uh, maar een arts uh, is er in zijn hele behandeling opgericht dat hij uiteindelijk nut heeft. En daar horen dit soort gesprekken zonder meer bij. Ja, er is nog een andere vraag uh, binnengekomen. Wordt een donor onder narcose gebracht bij het uithalen van de organen? Ja. Ja, is, uh, het is zo dat er nog uh, bepaalde reflexen kunnen zijn vanuit het ruggenberg. Hè, dus ook wanneer iemand hersendood is... En dat is ook de reden waarom nog narcose gegeven wordt. Niet omdat we denken dat, dat er nog pijn ervaren kan worden... maar wel om die reflexen tegen te gaan. Ja, omdat je anders daarmee misschien ook wel organen zou beschadigen. Mocht ja, er het een operatie en, technisch. Ja, hè? precies. Ja. Ja. Ja, op ja. de website van de Nederlandse Transplantatiestichting... vind je heel veel van dit soort informatie ook terug. Ze hebben ook uh, materiaal, uh, waarin uh, precies staat welke middelen de donor krijgt toegediend om de operatie goed te laten verlopen. Ja, ja. dus mochten er vragen zijn, dan kunnen ze naar? Ja, goede. want ik denk altijd nts.nl, want dat is niet zo. Nee, is uh, de Transplantatiestichting.nl. Ja, het is, al, het is even typen. Um, uh, maar het is uh, de voorlichter uh, uh, vanuit de overheid... die ook eurotransplant uh, in huis heeft. En um, da daar is veel informatie te vinden. Uh, en ik verwijs er op dit moment erg vaak naar. Mensen vragen mij natuurlijk ook... Heel veel op dit moment wat ik van de nieuwe wetgeving vind. Ja. Uh, en zeggen ja, en ik vind dat er meer informatie moet komen. Nou, we kunnen best een discussie voeren over welke informatie de overheid wanneer geeft, maar alles kun je nazoeken op de website die ik noem van de Nederlandse Nederland Transplantatiestichting. Nederlandtransplantatiestichting.nl is dat hem? Ja, dat is hem. Kijk, we gaan het zo meteen verder hebben over de communicatie, maar ook over de wet die daar aankomt. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek.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 Seasons over. I think it's time to salute the ringmaster. 'Cause she's doing well. She's doing well. She's doing well. doing well She says she's well but part of her Dat was Ruben Heijme juggler We hebben het over orgaandonatie. Naar aanleiding van de donorwet waar vandaag over gestemd gaat worden in de Eerste Kamer. Bij mij aan tafel zitten Arjen Visser. Hij is orgaanontvanger. En Janneke Vervelde, transplantatiecoördinator van het LUMC. Wow, dat is een beetje een tongbreker. Uh, welkom allebei. Aan de lijn hangt uh, Anjo van de Mortel. Welkom Anjo. Hier terug. Hi. Uh, jij bent yes, een nabestaande hallo. van een donor. En ik heb op dit moment een beller aan de telefoon... die graag wil reageren op jouw verhaal. Is goed. Goedenacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ik, ja, ja ik ben, ben benieuwd hoe u heet. Want ik heb eigenlijk uw naam niet doorgekregen. Mijn naam is Els Baars. Els Baars, welkom in de show. Els, jij Dank wilde u. reageren op het, uh, op het verhaal van Anjo. Ja. Ik wil eigenlijk, ik weet niet of ik op het goede verhaal reageer. Want ik heb een paar keer teruggebeld. Jullie hebben het nogal druk, maar het is een goed programma. Ik heb al, ik ben van huis uit kinderverpleegkundige. Ik word bijna 65 jaar. Ik heb ongeveer al 65 jaar... een ziel. Dat heb ik ook uh, vast lager te leggen... bij de uitvaartwensen en bij het testament. Maar nu is eigenlijk het volgende aan de hand. Ik weet al langere tijd... ik ben ernstig ziek. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Maar ook hier wel. Ik heb, gebruik al heel lang veel medicijnen. En nou is eigenlijk het punt... dat... Um, uh, ik wel langere tijd weet dat ik geen organen wil ontvangen. Uh, maar naar aanleiding van een mevrouw die reageerde... Uh, haar man was ernstig ziek en zij uh, had een samengesteld gezin. En daar werd ik heel emotioneel van. Haar kinderen wilden wel dat haar man... Uh, Orgaandonor, als ik het goed zeg, uh, zou zijn. Zij wilde het in eerste instantie niet, maar naderhand heeft ze besloten het toch wel te doen. En nou, als ik het kort samen mag vatten, dan is zij toch wel door een soort van hel gegaan, omdat haar man voorbereid moest worden. En uh, uh, nou, ik heb uh, zelf, uh, ik ben alleenstaande, ik heb weinig familie. En eigenlijk wil ik die familie uh, uh, er niet mee belasten... Uh, dat ik orgaandonor zou worden. Daar heb ik het wel, wel vaker over met een vriend van mij. En die begint dan te lachen. En die zegt, jij bent te ziek... voor dat jouw organen goed zijn, om het maar zo te zeggen. En dan blijf ik positief. Dat is een beetje mijn instelling. Ik zeg, ja, maar... Is dat nog huidgoed huid goed? Of ogen nog? Nou, ik betwijfel het, zegt hij dan. Maar... Nou, Arjen hier in de studio, die uh, had zelf hele slechte longen. Die heeft zelfs longen gekregen van een donor. En zelfs die was uh, donor, uh, of in ieder geval geregistreerd als donor... omdat er blijkbaar nog genoeg te halen bij hem viel. Als ik het eventjes zo uh, mag formuleren. Dus volgens mij uh, hoeft dat u niet tegen te houden. Maar ik was even benieuwd, want u zei dat het best wel emotioneel binnenkwam... Ja, nou, het, het verhaal van die mevrouw, die, en dat is denk ik een uur geleden ongeveer. Ja, dat klopt. Dat uh, haar man, ik, sorry, dat weet ik niet meer, want uh, het is best wel veel informatie. En zo af en toe heb ik ook eventjes, ben ik uit bed gekomen, ik zit nu in de keuken om het maar zo te zeggen. Maar wat heel emotioneel binnenkwam, was die mevrouw... Uh, haar man ernstig ziek... Uh, in de familiekamer werd besproken... haar kinderen uit samengesteld gezin... die wilden wel dat hun vader uh, donor zou zijn. en Zij wilde het niet. Uiteindelijk heeft ze besloten... om toch maar haar man uh, voor donor in aanmerking te laten komen. En... Toen heeft dat nog een tijd geduurd voordat hij, om het maar zo te zeggen, daar uh, ik weet niet of ik het goed zeg, maar klaar voor, voor was. En zij is bij de hele procedure aanwezig geweest. Ja, dus en de druk goed... en de moeite die dat uh, die dat opleverde, dat kwam wel binnen bij u. Precies. En yeah. het zelfs zo. Toen heeft ze veel over gelezen. Ik heb er inmiddels ook veel over gelezen. En met een goede vriendin van mij... die ook kinderverpleegkundige was... Uh, overgesproken. Uh, noem maar op. Nou, uh, dat voelt misschien wat te ver... om dat nu gewoon te zeggen. Maar als ik met de enige zus die ik heb... en de weinige familie die ik nog over heb... Uh, want ook recent is een neef van mij overleden... met alle... ...toestanden van dien, om het maar even kort zo te zeggen... Uh, ...dan denk ik van... ...is het dat... Uh, ...gewoon wel waard? En dan gaat het... Uh, Waard. En dan gaat het eigenlijk nog uh, verder. En ik weet niet of dat van toepassing is. Ja. Maar er gebeurt ook met mensen iets... als ze bijvoorbeeld een hart ontvangen. Dat dan uh, een karakterwijziging. Of ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar in ieder geval, ik reageer met name... Ik reageer op, ook natuurlijk wel op Arjan Ik heb in een academisch kinderziekenhuis gewerkt. En ik heb altijd... Toen heb ik eigenlijk besloten om uh, donor te worden. En ja, maar dit op... brengt u aan het twijfelen, het verhaal Nieuwe van de Die brengt mij vreselijk aan het twijfelen. Want zij heeft zich, om het maar zo te zeggen, ingelezen. En als ik het me goed kan herinneren, omdat het al wat langer duurt, die show, en ik niet constant geluisterd heb. En ook gewoon, wat ik al zeg, zelfs ziek ben. Uh, zij heeft zich nu uit laten schrijven. Ja. En dan denk ik, kan het dat? Ik probeer een beetje goed te zijn voor de mensen... En ik geef ook geld, ik ben vandaag gebeld door Amazonekinderen. Dat zijn levende kinderen die je nog kan redden. Want het zijn al die toestanden en al die... Je belast daar gewoon mensen ook heel erg mee. Ja. Dan moet de familie op dat moment beslissen. Dat wil ik mijn familie niet aandoen. Nee, nee. Nee, nou, helder dus verhaal. Dus nog, ik denk dat ik me gewoon... Ik ben ontzettend blij voor die meneer. Dat was dan weer positief blij. Uh, uh, dat die meneer erbij gebaard is. Ik heb zelf ook een tijdje op de hemodialyse gewerkt. Maar de spagaat blijft, als ik het zo hoor. Wat zegt u? De spagaat blijft. Aan de ene kant zegt nee, u... Nee, de spagaat het... blijft niet. Oké, okay, u ik heeft al besloten. Op ik heb op de hemodialyse gewerkt. En ik dacht altijd, hemodialyse, dat is uh, afschuwelijk. Maar nieuwe, nieuwe nieren kunnen soms ook afschuwelijk zijn. Ja, ja. Ik denk dat ik gewoon bij die beslissing blijf en nog deze week... Dat gewoon regelt, want je kan er wel over blijven denken. Maar de deur deed voor mij toch wel de deur dicht. Maar misschien dat ik er morgen wel weer anders over denk. Nou, dat, dat mag ook, maar, maar, maar Arjen, kunnen. die wil er graag op reageren? Onze gast, ja, hier aan tafel. Ja, dag mevrouw, uh, hier uh, Arjan. Dag meneer. Hallo, fijn u eventjes te spreken. Um, ja, en ik ben dus heel blij. Ja, dat hoor dat ik u, u. zeggen. En, ja, ja en, en dat is, dat, dat is zeker een, bijvoorbeeld een reden om het wel te doen... maar zonder over redenen te praten. Het systeem voorziet er voorkomen in... Uh, om bij twijfel uh, meteen de keuze te veranderen. En als u een paar dagen later uh, denkt van... goh, misschien moet ik het wel doen, dan uh, kan dat ook meteen. Dus in dat opzicht zou ik u bijna willen uitnodigen... om uh, uh, om daarvan gebruik te maken. En, en, nou, ik wil zelfs weten op welke site ik kan kijken. Want nu ik nu aan de telefoon heb... Het is dus... Ja, mevrouw zei van Spagaat... Dan denk ik weer dan denk ik zo. Maar ik heb in het kinderziekenhuis, nou, in het Academisch kinderziekenhuis in Rotterdam gewerkt. En ook in het voormalig Dijkzichtziekenhuis wat <lacht> dat nu de MC is. En met B-Meg-transplantaties dingen ja. meegemaakt. We kunnen het Zelf nu aan Janneke, Janneke vragen. zo dat daar de honden geen druk van lusten. Nee, maar Janneke, denk, waar kan mevrouw heen als ze vragen heeft of um, uh, uh, uh, nou, meer informatie nodig heeft? of Misschien ja, de, wel wil wijzigen? Ja, de informatie die is vooral ook beschikbaar... Uh, bij uh, de Nederlandse Transplantatiestichting. Ja, dat wat... is www.nederlandse-transplantatiestichting.nl Nederlandse Transplantatiestichting. Nederlandse ja, en maar wat ik u ook hoor ja. zeggen, mevrouw... Goedenacht. Ja. <laughs> Dag. Wat ik u ook hoor zeggen van... het is zo vreselijk voor de nabestaanden. Ja. He? En de, ik denk dat het hele... ja, het overlijden, dat is natuurlijk... en dat heeft u ook gezien in uw werkzaam leven... Dat is ook vreselijk om dat te zien, hè? dat nabestaanden zoveel verdriet hebben. En orgaandonatie vraagt nog wel iets extra's. Want dat betekent ook, wat Anjo vertelde, extra tijd hè, die daarmee gemoeid is. Dus ja, het vraagt wel wat. Wat wel zo is, is dat mensen in de gelegenheid worden gesteld... om daarin ook weer eigen keuzes te maken. Dus in die en hele dat lange periode... Ik wil u even onderbreken, dat is nu gelukkig tegenwoordig wel beter geregeld dan ja. vroeger. Ja, Want ik heb uh, ja, daar zijn we super bij mee. mee. Mevrouw, dat we is... moeten door. Maar ik wil u heel oh, sorry, erg bedanken voor het belletje. Nee, dat geeft helemaal niks. Maar zometeen komt het nieuws er alweer aan. En ik heb nog een aantal vragen die ik graag wil stellen. Omdat ik denk dat die heel interessant kunnen zijn. Maar ja. uh, ik wil heel veel wijsheid wensen in, uh, in deze keuze. En uw succes met het programma. Tot hoe la lang duurt het programma? Tot zes uur ochtends. Blijf ik luisteren. Nou, Dank super. Heel fijn. Dank u wel. Dag. Dag. Ja, want we hadden het erover... He, er zijn meerdere dingen ter sprake gekomen. Namelijk dat het zwaar is voor de nabestaanden. Nou, Anjo, je hangt aan de lijn. Je kan daarover meepraten. Ja. Yeah. Ja, maar het feit blijft dat er op dit moment niet genoeg donoren zijn... voor iedereen die er wel graag eentje zou willen hebben. Is dat zo? Uh, Anjo, laat ik hem eventjes aan jou vragen. Um, we dat, is dat een probleem wat opgelost moet worden? Volgens jou? Het is, een, het is een probleem. Dat is bekend dat er uh, veel mensen op de wachtlijst staan... en dat er ook per jaar een honderdtal mensen overlijden. Uh, uh, de overheid heeft de plicht om de wachtlijsten te verkorten. Zo is dat ook in de wet geregeld. Maar we kunnen geen ijzer met handen breken. En dat is ook het nieuwe wetsvoorstel waarover vandaag of ja, vandaag gestemd gaat worden. Um, wat beoogt dat dat meer Noren zou gaan geven, dat is nog maar de vraag. Um, uh, ja, dat zou dan moeten leiden daartoe. Maar um, Arjan zei het heel mooi... Uh, een, een uurtje geleden. Hij zei, het is niet logisch om te doneren. Dus ik was wel blij met die opmerking. Want wanneer je niet registreert... dan word je tegenwoordig nog als egoïstisch uh, bestempeld. Maar de overheid heeft wel de plicht om de wachtlijsten te verkleinen. Maar hoe en op welke manier, dat weet ik niet. Nee. Ik denk niet dat dit nieuwe wetsvoorstel daar aan toe bijdraagt. Dat denk ik niet. Nee. nee. Janneke, hoe kijk je ernaar? Ik weet dat ook niet of dat uh, de wachtlijst gaat verkleinen. Ik denk wel dat de communicatie, hè, waar we het steeds over hebben... dat die wel uh, zal verbeteren als nabestaanden op de hoogte zijn... van wat iemand had gewild. En dat dit systeem daar wel meer in voorziet. Dat mensen toch meer gedwongen worden om hun mening te uh, te geven. Ja, en wat mij betreft uh, is, ja. dat, is, dat, um, is dat denk ik ook wel nodig. Uh, die, die wet op de, de natie die bestaat al een poosje. Um, dus het geven van informatie als een poging om mensen tot die beslissing te brengen. Uh, waarmee ze overigens hun nabestaanden ook juist echt kunnen ontlasten. Um, uh, die blijkt niet voldoende te werken. De helft van Nederland, 18 jaar en ouder, uh, is niet geregistreerd. Um, terwijl 88% van ons allemaal een orgaan wil ontvangen. He. Daar is ook onderzoek naar gedaan in 2015, als ik me goed herinner. Uh, en ik vind dus zelf ook dat de, dat de, dat de stap die mevrouw Dijkstra ook uh, eigenlijk beschrijft... als een extra aanmoediging, extra dwang om over deze vraag na te denken. En uh, voor de goede orde, um, ik hoop dat er veel mensen zijn die ja zeggen. Wat ik vooral wil zeggen is dat iedereen vrij blijft in die keuze. En het gevoel dat je niet ja. vrij bent... Uh, dat bestrijd ik. Ja, yeah. aan jullie willen we brengen? Nee, Ja, daar ben ik het niet mee eens, Arjen. Uh, kijk, dat de overheid dwingt om na te denken, helemaal goed. Uh, ik, ik pleit daar ook voor dat iedereen goed nadenkt over dit onderwerp. Maar de overheid uh, uh, zegt nu dat mensen die er niet over willen of kunnen nadenken... Om, om wat voor reden dan ook, nu als geen bezwaarhebbenden worden Klopt. genoteerd... En dat zijn niet veronderstelde donoren. En daar gaat de overheid één stap te ver. Want ik heb nog altijd de vrijheid om niet te hoeven kiezen. Nee, maar en daarom goed, ben ik zo tegen dat we... Nee, ik begrijp uw punt. Ja, daar... en, en dat is ook een punt waar ik natuurlijk zelf misschien tien jaar geleden ook nog stond. Alleen ik herhaal mezelf als ik zeg dat we zijn weer tien jaar verder. Uh, en er, er valt nog iets te verbeteren. En ik vind oprecht uh, dat mevrouw Dijkse er alles aan gedaan heeft om mensen... Want u zegt dat goed, hè, je wordt niet geregistreerd als donor. Je wordt geregistreerd als iemand die geen bezwaar... Heeft. Dat is voor mij een, een andere manier van connoteren. En de nabestaanden blijven een gigantische rol houden in die beslissing. En dat kunt u bij de notaris in ieder geval niet afdwingen... als het om uw testament gaat. Uh, dus mijn uitnodiging ja. naar de Nederlandse bevolking is... en ook wils onbekwamen, die worden over het algemeen bijgestaan... door mensen die hun mentor zijn... of mensen die het recht hebben om voor deze ja. mensen te denken. Uh, die kunnen met elkaar besluiten uh, om dan bijvoorbeeld gewoon geen donor te zijn. Anjo? Ja, Het klinkt ja. alsof je erop ja, wil reageren of niet? Ja, ja, geen bezwaarhebbende. Genoteerd zijn als geen bezwaarhebbende. Met, de met een nieuwe wetsvoorstel. Dat betekent dat je donor bent. Dat betekent dus als mijn zoon. Nee, het, nee, het betekent dat de arts het gesprek aangaat met de nabestaanden... dat iemand als geen bezwaar geregistreerd staat... en hoe de nabestaanden erover denken als deze persoon dan donor wordt. En het staat expliciet in de laatste brief van Dijkstra aan de Eerste Kamer... Uh, uh, dat die vraag ook in de praktijk uh, uh, uh, nu al gesteld wordt... en in 11% van de gevallen kunnen nabestaanden gewoon zeggen... nee, we hebben dat liever niet. Nee. Ja, dat is zo. Het, het, het is niet veel anders dan de huidige wetgeving. Precies. Want de nabestaanden worden nu op dit moment ook benaderd... wanneer iemand niet gereedschap eh, Dus het, de, de nieuwe wet is, is voor mij ook niet het grote wondermiddel. Het is voor mij wel de, nee. de, de, de knop waar we nu op mogen drukken... in een tijd waarin we allemaal vrij individueel het gevoel hebben... dat we over ons eigen leven kunnen beslissen. Uh, nou, pak dat ter hand. Ik weet niet of u het fragment van uh, Britt Dekker heeft gezien... in De Wereld Draait Door eerder deze week. Uh, een dame die daar zo plat in was als een dubbeltje... Ze is nog net niet blij dat haar vader dood is... maar zij heeft uh, uh, daar echt uh, uh, authentiek uh, komt gedaan... van het feit dat het haar uh, juist heel erg gelukkig heeft gemaakt... dat haar vader zes anderen heeft kunnen redden. En ook die kant van het verhaal die zal met deze wet bevorderd worden. Mensen die kunnen gewoon makkelijker tot deze beslissing komen. Ja, Arjen, wat hoop je voor de toekomst? Nou, oe, ja, je bedoelt met, met, met uh, betekent deze wet. Yeah. Ja, het, het zou mij een liefding waard zijn um, als we met elkaar um, nog wat meer in gesprek raken over misschien wel een van de taboes die we nog hebben in onze westerse samenleving. Dat is de dood die onvermijdelijk is. Mm. Uh, en ik moedig uh, ook in al mijn praatjes voor groepen altijd aan: heb het erover met je nabestaanden, want je voorkomt daarmee ook. Uh, dat die vraag te onverwacht komt. Want daarover is geen twijfel. Het is een emotioneel moment. En het helpt als je weet dat jouw zoon, dochter of, uh, of moeder uh, tijdens haar leven al vaak aangaf van ik wil echt donor zijn, dan kun je die vraag op dat moment gewoon iets makkelijker aan. Dus praten erover. Dat is mijn ja. droom. We moeten helaas uh, naar het vernauw En dat betekent ook het einde van dit gesprek. Uh, maar dat is niet het einde van het grote gesprek uh, rondom uh, donor uh, donatie. Uh, we gaan het vandaag uh, in de gaten houden, het uh, debat in de Kamer. Ik wil in ieder geval jullie heel erg bedanken um, voor uh, jullie inbreng en ook uh, de luisteraars. Wij gaan nu luisteren naar het nieuws.